6 uur, het NOS-journaal, Joris Stubinitsky. Obligatieruil Griekenland bijna gelukt. Ex-baas Vestia moet mogelijk terugbetalen. En strooizout uit Polen bij Nederlandse bakker. De grote Griekse obligatieruil is bijna gelukt, dat meldt de Griekse regering. Internationale investeerders en banken moeten voor 9 uur vanavond aangeven... of ze akkoord gaan met het kwijtschelden van meer dan 100 miljard euro aan leningen... Volgens de Griekse minister van Financiën zijn er geen grote verrassingen. Meer dan 75 van de betrokken investeerders wil meedoen. Dat heeft de minister aan het Griekse kabinet laten weten. Als te weinig banken zich melden voor de obligatieruil... dan weigert Europa een nieuwe lening van 130 miljard euro aan Griekenland te geven... en gaat het land nog deze maand failliet. Beleggers lijken te denken dat het niet zover komt. De AEX sloot 1,7 hoger en de beurzen in Parijs en Frankfurt zo'n 2,5 vooral de bankaandelen deden het goed. Minister Spies van Binnenlandse Zaken ziet mogelijkheden... om geld terug te vorderen van de oud-directeur van Vestia. Ex-topman Erik Staal kreeg na zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee. De Tweede Kamer is daar woedend over... omdat onder leiding van Staal de woningcorporatie... in grote financiële problemen kwam. Spies vindt het salaris en de vertrekregeling van Staal ongepast. Op dit moment loopt er een onderzoek naar Staal. De minister hoopt dat daardoor veel feiten naar boven komen...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 De Tweede Kamer heeft ingestemd om ook uitvaartpolissen... onder het provisieverbod te laten vallen... en verzekeringen voor bedrijven juist niet. Minister De Jager hoopt dat de regels op 1 januari ingaan... en spreekt van een flinke verbouwing met ingrijpende gevolgen. Met de maatregelen wil hij verkeerde prikkels... uit de financiële dienstverlening halen. Op Schiphol is een vliegtuig geland met problemen aan het landingsgestel. Het toestel van de Spaanse maatschappij Bewelling... was juist vertrokken richting Bilbao...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 Zakenman Hans Melgers heeft het grootste deel van de kunstwerken gekocht... uit de collectie van Dirk Scheringa. Melgers heeft zo'n duizend van de ongeveer 1240 kunstwerken... voor een onbekend bedrag gekocht. Het gaat om werken van onder andere Karel Willink en Charlie Torop. Melgers wil de collectie Magisch Realistische Kunst onderbrengen... in een museum in de Achterhoek. De collectie was te koop sinds 2009, toen het DSB-concern failliet ging.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 Anan liet doorschemeren dat hij een internationale militaire interventie afwijst. Het middel is erger dan de kwaal, aldus Anan. De oud-VN-chef deed zijn uitspraken in de Egyptische hoofdstad Cairo... na gesprekken met het hoofd van de Arabische Liga. Ook hij wees op het gevaar van militair ingrijpen. Liewe westra heeft de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De renner van Vacan Soleil ging er in de laatste deel van de slotklim vandoor... en bleef de andere klassementsrenners net voor. Westra staat nu tweede op 6 seconden van de Britse gele truidrager Wiggins. Het weer, het is wisselend bewolkt en een graad of acht. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Morgen overwegend droog, bewolkt en zo'n 10 graden. ANW-verkeersinformatie. Het aantal files neemt af van deze avondspits. Er staan er nog 35, bij elkaar 140 kilometer. Maar niet overal is dat te merken. Zeker niet op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijden nog langzaam tussen Knoop en Prins Klausplein en Dorp over 11 kilometer. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen is een ongeluk gebeurd. Tussen Groningen-West en Leek staat het over 6 kilometer stil. De linker is dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Hardingsweld-Giessendam. 12 kilometer, Dat had te maken met eerdere problemen op de A27. Na A20 naar Gouda springt eruit, voorknopend Gouwe 9 kilometer. En dan de A27 naar Breda tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum. 10 kilometer na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Als ondernemer hoort u het van alle kanten. Er is iets nieuws op de pensioenmarkt. PPI.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 Het NOS Radio 1 journaal Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 7 over 6, goedenavond. Deadline voor Griekenland. Nog iets minder dan drie uur. En dan weten we of banken bereid zijn. om een groot deel van de Griekse schuld kwijt te schelden. Eva Wiesing geeft ons straks een actuele tussenstand. Vlak na vertrek vanaf Schiphol raakte vanmiddag een Spaans vliegtuig in moeilijkheden. Het vliegtuig werd zonder problemen weer aan de grond gezet. Alle passagiers konden er veilig uit. Jeroen de Jager was daar en sprak met een aantal van hen. Ze hadden natuurlijk wel even in de rats gezeten. Ja, toch wel eventjes schrikken. Uh, anderzijds, op het moment dat je in het vliegtuig zit... Je, je ziet een beetje aan de stewards en stewardessen dat er toch wel wat aan de hand is. Wat gebeurde er? Vertel. Ja, eigenlijk niets. We kregen tussentijds een 17 instructie... Um, waarbij ze eigenlijk uh, op, de, op de verlichting in de gangpaden wezen... en op het moment dat we gingen landen met dat brace brace... dat je dan je hoofd naar voren moest doen. Um, ja, Wij zagen dus vooral dat de stewardess een beetje nerveus waren. Ik vond de uh, Spaanse vliegmaatschappij... Uh, ze vertelde ook dingen in de Engels, was heel moeilijk te volgen. Was er paniek aan boord? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Bij u ook niet? Nee, niet. nee, nee. nee. En werd er gezegd wat er aan de hand was? Nee, absoluut niet. Uh, of, ze hebben wel gezegd dat er een probleem was met de hydrauliek. Dat is het enige wat ze hebben aangegeven. Met het hydraulisch systeem? Met het hydraulisch systeem. En ik begrijp dat, uh, dat er iets bij de wielen, bij de neus was. Al dan niet maar dat met... begrijpt u via internet? Ja, via internet. Absoluut niet in het vliegtuig. En ging die uh, landing vlekkeloos verder? Ja, vind ik wel. Nou, wat ja. ik wel opvallend vond was dat rechts en links zes van die hele grote brandweerspuiten stonden. En dan denk je wel, oh, wacht even. Na de landing. Ja, die kwamen meteen aanrijden, ambulancepersoneel en dergelijke. Dus dan heb je wel zoiets van, oh, wacht even, er is toch meer aan de hand dan dat wij eventjes deden vermoeden. Nou, wij zaten met z'n tweeën bij de nooduitgang. Dus op een gegeven moment werd ons verteld van als er, als ik roep van, uh, Gooi die nooduitgang open, dan moet je die nooduitgang dan moet je maken dat je wegkomt. En we moesten met ons hoofd tussen ons, eh, naar beneden met het hoofd zo. Dan, Ja, dat is een heel raar, rare gewaarwording. Je hebt echt zoiets van, ga, gaan we nu neerstorten? Dat kan toch helemaal niet? Dat is heel raar, heel onwerkelijk. En kregen u instructies hoe u die deur moest openen? Ja. Ja, maar we zagen ook aan die jongen die dat uit te leggen was. Nou, die was aan het slikken en die had rode ogen. En uh, nou, ik had echt zoiets. Ik denk zelf ook van, dat gaat niet helemaal goed. Want ik let dan heel erg op die mensen. Van, hoe staan de ze er bij? Ja, de Stuart Die keek toch wel heel erg angstig uit zijn ogen. Dus dat was ook wel een, een dingetje, ja. Mm. Ja. <laughs> Maar goed, ja, het was een dingetje. De ogen van de steward die niet helemaal goed stonden. Um, het is goed afgelopen en rond half zeven kunnen de meeste passagiers weer naar Bilbao. Dan met een ander toestel. Een groot ding voor Griekenland. Het is vandaag buigen of barsten. Om negen uur vanavond moet duidelijk zijn of de banken een groot deel van de Griekse schuld uh, zullen kwijtschelden. Alleen als dat lukt kunnen het IMF en Europa met hun lening van 130 miljard euro over de brug kunnen kopen. Eva Wiesing, economie-redacteur. Hi. Wat moeten de banken precies doen om Griekenland te redden? Zij moeten hun leningen daar aanmelden. Dus de leningen die ze aan Griekenland hebben gedaan. En daar krijgen ze nieuwe leningen voor terug. En die zijn nog maar de helft van dit oorspronkelijke bedrag waard. En bovendien krijgen ze lagere rentes in de toekomst met een langere looptijd. Dus in feite zijn ze driekwart van hun geld kwijt. En gaat het lukken met nog een kleine drie uur te gaan? Welke banken moeten nog over de brug komen? Nou, de grote banken die komen bijna allemaal over de brug. Maar we weten bijvoorbeeld in Nederland dat uh, Delta Lloyd niet meedoet. SNS Real doet waarschijnlijk niet mee. Die willen niet zeggen of ze meedoen of niet. Het gaat om kleine bedragen, maar het geeft een beetje aan... hoe de belangen verschillend zijn. Bijvoorbeeld bij SNS Real, die heeft al zijn schuld... Uh, loopt in maart af, deze maand nog. Dus als die het faillissement van Griekenland nog twee weken zou kunnen rekken, dan zouden ze 50 miljoen binnenkrijgen. Nou, dat is beter dan uh, alles uh, drie kwart uh, cadeau geven en nog maar een klein bedrag uh, vangen. En hoe groot is dan de kans dat het ook echt gaat lukken? Dat die, die banken gaan meewerken aan die kwetschelding? Nou ja, de belangen zijn heel erg groot om het wel te laten lukken, omdat uh, heel veel banken zullen denken van anders krijgen we niks. Hè? Dus uh, de belangen zijn verschillend, omdat sommige partijen het wel verzekerd hebben, dus dan van de verzekering geld uitbetaald krijgen, die hedge funds bijvoorbeeld. Maar de grote banken die willen gewoon dat dit lukt, zodat de financiële markten tot rust komen. Dus die hebben zich massaal aangemeld. Alleen Griekenland heeft niet bekendgemaakt om hoeveel banken het gaan. Die banken maken het zelf bekend. En dus zijn alle partijen aan het rekenen in de financiële wereld. En het laatste bericht is dat ze op zo'n 74 procent van alle schuld komen. Nou, dat zou te weinig zijn om iedereen uh, vrijwillig te laten meedoen. Griekenland heeft een wet aangenomen om de rest te dwingen om mee te doen... maar het zou misschien net genoeg zijn om die wet inderdaad in werking te laten treden. Dus het ziet er wel gunstig uit. Het ziet er goed uit. En als het niet lukt? Als het niet lukt, dan gaat Griekenland failliet... want die moeten in maart uh, 15 miljard hebben om bijvoorbeeld SNS uh, te betalen. En dat geld is er niet. Wow. We hebben ook contact met Connie Kees in Athene. Connie, uh, hebben ze er een beetje vertrouwen in dat het goed gaat komen? Ja, ook hier in Athene wordt natuurlijk de adem ingehouden, maar inmiddels heeft het optimisme toch wel uh, de overhand uh, gekregen. Uh, minister van Financiën, Venizelos, heeft de afgelopen dagen uh, al ge, door allerlei optredens in de media en in het parlement geprobeerd dat optimisme te verspreiden. En hij heeft gezegd, deze gebeurtenis is van historisch belang en de kwijtschelding van zo'n groot deel van onze schuld uh, geeft lucht aan onze economie. Uh, en wat hij natuurlijk ook heeft... Gedaan is druk uitoefenen op de Griekse banken en pensioenfondsen... om mee te doen in het nationaal belang. En is dat gelukt? Doen die nu ook mee? Nou, de, de, grootste, de zes grootste Griekse banken... die maar liefst rond de 40 miljard euro aan staatsobligaties in handen hebben... die doen mee. Voor hen is het, uh, Europese, in het Europese steunplan uh, meer dan 20 miljard euro gereserveerd... om hen te helpen, om hen overeind te houden. Maar voor de pensioenfondsen in Griekenland bijvoorbeeld... die ook 16 à 16... 17 miljard schuld in hand hebben... is geen steun. En ja, de regering... heeft tegen hen gezegd... verkoop probeer je bezittingen te verkopen. Ze hebben veel onroerend goed in handen. Maar er zijn toch zes... kleinere fondsen die... onder andere onder invloed van de vakbonden... nee hebben gezegd tegen vrijwillige... participatie. En dat zijn... Uh, fondsen van journalisten... artsen, advocaten, ingenieurs... die zich in een goede positie... bevinden en hogere pensioenen... uitkeren. En die zijn er bang voor... Dat dat ze aanzienlijke kortingen op hun pensioenen zullen krijgen. Nou, uiteindelijk zullen zij wel gedwongen worden om toch mee te doen. Met Connie Kees in Athene, dankjewel. Eva Wiesing ook bedankt. Tot 9 uur vanavond hebben ze dus de tijd, bankenverzekeraars. Morgenochtend om 7 uur, dan komen er officiële mededelingen. Of het is gelukt. De opstand in Syrië duurt al bijna een jaar. Het begon in Daraa, waar kinderen werden opgepakt die met graffiti leuzen als weg met het regime op schoolmuren hadden gespoten. Dat leidde tot protesten en die verspreidden zich over het hele land. Ondanks dat viert de partij van Assad vandaag dat ze 49 jaar geleden door een koep aan de macht kwam. Correspondent Sander van Hoorn, correspondent, kun je dat nog wel vieren, zo'n jubileum in nou, een harde crisistrijd? Ja, het is weinig te vieren. Hè. Het jubileum vandaag, een jaar dat de opstand begon, dat is dan volgende week. En ik denk dat beide niet echt gevierd wordt Hooguit dat die baatpartij, de partij van de Syrische president... vandaag een verklaring heeft uitgevaardigd... waarbij ze even stilstaan bij die overwinning 49 jaar geleden. En de boodschap is eigenlijk dat ze ook nu weer die overwinning zullen gaan behalen. En op die dag vandaag kwam het nieuws naar buiten... dat een Syrische onderminister zou zijn overgelopen naar de oppositie. Is daar ja. inmiddels meer duidelijkheid over? Die man, die, uh, staatssecretaris van Olie, zo uh, moet je het een beetje omschrijven, dus niet, niet echt een hoge functionaris, maar wel iemand uit het kabinet, die uh, heeft dat vanmorgen door een YouTube-filmpje heeft hij het bekendgemaakt, heeft hij uh, gezegd dat hij uh, geen bloed aan zijn handen wil hebben, dat hij niet wil sterven, uh, terwijl hij deel uitmaakt van een uh, criminele regering. Maar sindsdien is er niets van hem uh, vernomen. Ik hoop voor hem dat hij uh, van tevoren gevlucht is, want ja, hij geeft zelf ook al een beetje aan in dat filmpje dat uh, uh, zijn leven zijn familie, zijn huis, dat hij alles op het spel zet met deze overgang. Ja, we hebben het de afgelopen dagen veel over Homs gehad, Sander. Het Rode Kruis is daar gisteren eventjes in die wijken Babar Ammer geweest. Ja. Uh, het Rode Kruis zegt dat het Syrisch leger nu ook vooral doortrekt naar andere haarden van verzet. Wat hoor jij daarover? Ja, dat ze doortrekken naar het noorden, hè? want je hebt nog zo'n andere stad vlakbij een grens, Homs, uh, waar Babar Ammer een deel van is, dat ligt bij de Libanese grens. Maar bij de Turkse grens heb je het stadje Idlib en uh, daar is is ook uh, het, uh, het Syrische verzet heel sterk. en het, het ligt in de lijn der verwachting dat het leger daar naartoe onderweg is. en ja, wat, wat die uh, VN-functionaris beschreef, een uitgestorven stad... Uh, voor een deel ook verwoest dat stadsdeel. ja De mensen in Idlib maken zich natuurlijk grote zorgen... dat uh, zij uh, nu aan de beurt zijn. Ja, en Koffie Annan komt uh, zaterdag naar Damascus ja. uh, Verwachten de mensen daar iets van dat dat iets zal veranderen aan... Aan de situatie, hij is VN-gezond. Ja, je zou bijna zeggen, als hij het niet kan, wie dan wel? Ik bedoel, hij is oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij uh, wordt naar Damaskus gestuurd door de Verenigde Naties en door de Arabische Liga. Dus hij heeft bijna de hele wereld achter zich staan. En weet je, de verwachtingen die zijn al uh, behoorlijk naar beneden bijgesteld. Uh, hij gaat daar niet vragen om het vertrek van Assad. Hij gaat daar vragen om humanitaire hulp te mogen uitdelen. Uh, de VN is bezig om voor anderhalf miljoen mensen voedselpakketten en dergelijke samen te stellen. Kennelijk, na het bezoek van die VN-gezanten afgelopen dagen is het idee dat de nood heel erg hoog is. Maar het probleem voor die topdiplomaat Kofi Annan wordt dat om die hulp te kunnen verdelen moeten natuurlijk even niet geschoten worden. En dat is dus het eerste wat hij voor elkaar moet krijgen. Dat uh, zowel de regering als de oppositie de wapens eventjes binnenhoudt. Zodat de VN ervoor kan zorgen dat mensen gewoon ja, de ergste nood dat die gelettigd wordt. Sander van je dankjewel. En straks voetbal, dan blikken we vooruit naar de wedstrijd Twente tegen Schalke in Europa League. Vermoedelijk de enige echte internationale derby vanavond. Wijnand Zwaan bij de AWB. Blik jij nu terug op de files van vandaag? Of zijn er nog mensen ja. die in de file staan? Ja, zeker. Want uh, het neemt wel af. Maar er staan toch nog 25 files. Nou, een paar daarvan vallen op. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat na een ongeluk. Bij Blarikum 4 kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. De file op de A4, Den Haag richting Amsterdam, blijft lang. Voor Zoeterwoude 8 kilometer. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar gebeurde aan het begin van de middag een uh, ongeluk. De rijstroken zijn weer vrij. Maar er staat wel file tussen Ridderkerk. Eslierecht, 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Jongeren die in het ziekenhuis behandeld moeten worden omdat ze te veel hebben gedronken... die zouden zelf de ziekenhuisrekening moeten betalen. Dat stelde bestuursvoorzitter Herre Kingma van het medisch spectrum Twente vanochtend. Nou, we hebben inmiddels de mening van een kamerlid gehoord van twee artsen van de alcoholpolie in Horen. Zij vinden de discussie oké, okay, maar betalen vinden zij te ver gaan, net als het kamerlid. Joris van der Kerkhof is nog even Horen ingegaan. Joris, jij zou naar het café gaan. Ben je nog drinkende jongeren tegengekomen? Uh, er zaten er twee buiten. Uh, die uh, iets aan het drinken waren. Eén kopje thee en een ander... Uh, een uh, biersoort uh, wat een beetje rood uh, kleurde. En in een ander café daar zitten wat oudere mensen. Iets ouder. Uh, wel met, uh, met, met bier allemaal. Uh, die discussie die uh, vandaag uh, aangezwengeld is. Wat vindt u ervan? Als u omvalt hier naar het ziekenhuis gebracht wordt... dan uh, betaalt u er zelf voor? Ja, dan ga ik dat zelf betalen. <lacht> Tuurlijk ga ik dat zelf betalen. Want uh, ja, goed... Het is mijn eigen bier en uh, ja... Maar u zou het niet zelf betalen. Wa waarom vindt u het een rare discussie? Ja. Als je bijvoorbeeld rookt, dan zou je uit de verzekering gezet kunnen worden. Of als je, je zit hier een biertje te drinken en je krijgt een, ik noem maar wat, een epileptische aanval. Ik bedoel, of uh, je rijdt te hard en je, je rijdt iemand aan, zelf betalen. Je gaat met drank op lopen, fietsen, mag ook niet, ben je deel aan het verkeer, je raakt wat of je, je doet wat. Het, het is heel moeilijk om de grenzen te bepalen. Je moet de mensen gewoon, of de kinderen gewoon opvoeden dat, uh, dat ze, ze ja, weten wat ze, wat ze wel en wat ze niet kunnen doen. Af en toe gaan ze inderdaad over de grens. Maar ja, daar ben je ook wel kind voor. Komenzuap is natuurlijk wel een hele heftige. Je gaat af en toe een biertje te veel dingen, maar komenzuap is natuurlijk. En het beeld van, uh, van uh, wat oudere mensen die aan het drinken zijn uh, om zes uur s'avonds. Zonder al te belerend te zijn hoor. Maar is dat een beeld wat, wat jongeren eh, van het drank afhoudt? Nou, ik denk dat. Uh, Wie zit er om zes uur te drinken? Pensionado's. Uh, een... Pensionado's, ziet u er nog goed uit? Dank u wel. Nee, maar het beeld wordt natuurlijk voor de kinderen bepaald, voor de jongeren bepaald ook. Dat het normaal is om te drinken. Nou, daar ben ik helemaal niet met je eens. Want het is. Want, want, want het is natuurlijk niet. Uh, kijk, je kan natuurlijk niet zeggen van nou de cafés die moeten leeg zijn of weet ik veel. Want iedereen die, uh, ja, die heeft die zijn eigen tijd. En als je om.. Uh, Zes uur in de kroeg zit. Dat wil niet zeggen dat je er om uh, acht uur of negen uur nog zit. Dus ik bedoel. Ja. Dat, dat... is sowieso nog een prettige avond. We zitten hier samen al een tijdje. Uh, u vertelde net het voorbeeld dat u geprobeerd hebt. om een jongerencafé zonder rook, zonder drank uh, op te richten. Dat is niet gelukt. Kunt u heel kort aangeven waarom dat niet lukte? Nou, misschien was dat uh, te vrucht. Kijk, wij hebben, wij hebben, uh, we zijn bezig geweest om, om te kijken of een, een, een jeugdcafé... Maar u hebt wel het idee, het was toen niet gelukt, maar u hebt wel het idee dat dat dan nog een keer zal gaan lukken? Ik denk dat het, dat het zou moeten lukken. Kijk, uh... Dan gaan we daar zo over verder praten, doen we gewoon buiten de uitzending om en... Ach ja, <laughs> doe, doe dat toch maar een <laughs> Dank u voor uw verhaal. Joris van de Kerkhof in het café in Hoorn. Sinds vanmorgen is minister Van Bijsterveld van Onderwijs bezig... om haar wet op het passend onderwijs te verdedigen in de Kamer. Een gevoelig onderwerp. Afgelopen dinsdag demonstreerden er 50.000 leraren... tegen de 300 miljoen euro aan bezuinigingen die met deze wet gepaard gaan. Verslaggever Marcel Bril volgt het debat. Passend onderwijs. Zoveel mogelijk kinderen met een beperking... moeten op een reguliere school les krijgen. Dat is het doel van minister Van Bijsterveld. Ze schetst het belang daarvan met een voorbeeld. Voorzitter, ik was een paar weken geleden op de basisschool Het Pluspunt. Een gewone basisschool in Rotterdam... die sinds haar oprichting in 1992 intensief samenwerkt met de Mitielschool, waar kinderen met zwaar lichamelijke handicaps worden uh, uh, onderwezen. Een leerling van deze school zei ooit tegen zijn directeur... zo vertelde zij, op de Mitielschool was ik een gehandicapte. Op deze school ben ik een gewone leerling. Dit is waar het uiteindelijk om te doen is. Zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op een gewone school... waar leerlingen zich leerlingen voelen, ongeacht hun beperking. Tot zover de passie voor het passend onderwijs... waar de minister gesteund door zo'n beetje de hele Kamer een voorstander van is. Maar dan begint de worsteling en het conflict met de oppositie. De reden daarvan is dat de minister, naast het invoeren van het passend onderwijs... er 300 miljoen euro op gaat bezuinigen... Je ziet het aan haar lichaamshouding en je hoort het aan de woorden. Ook de minister is niet blij met die bezuinigingen. Was er geld genoeg, dan zou ik er niet voor kiezen. Laat ik het zomaar simpel zeggen. Maar mijn werkelijkheid is ook, en die is van alle Nederlanders... we zullen de broekriem moeten aantrekken. De minister zegt zelf ook, er zijn politieke compromissen gemaakt. Hoe is het nou mogelijk dat er aan de ene kant een plan is gemaakt waar niemand achter staat... prestatiebeloning 250 miljoen en aan de andere kant 300 miljoen op zorgleerlingen. Leraren zeggen, laat dat zitten die prestatiebeloning, stop het in die bezuiniging, het onderwijs. En echt waar, dan maakt u het onderwijs dolgelukkig. Er ligt een regeerakkoord. en daar heb ik mijn handtekening onder gezet. En dan kan ik niet zomaar zeggen, dat doen we even niet. Dat is gewoon voor alle onderdelen erin. En natuurlijk, het is altijd zo, het ene onderdeel spreekt de ene fractie meer aan. Het andere onderdeel spreekt de andere fractie meer aan. Het leven is compromissen sluiten. Uh, en natuurlijk, uh, dat is soms niet makkelijk, maar dat is mijn reactie op uw vraag. Het kan niet anders, zegt de minister. Van Bijsteveld zit klem, vanwege het regeerakkoord. De oppositiepartijen blijven proberen, zoeken naar mogelijkheden om de bezuinigingen terug te draaien. En zo komt d 66 Kamerlid Boris van der Ham uit bij het Katshuis. Ik zie de worsteling bij de minister. Is de omvang van deze bezuiniging 300 miljoen een taboe waarover niet uh, gesproken mag worden om bijvoorbeeld het een beetje terug te brengen? bij die onderhandelingen in het katshuis. Voorzitter, uh, de heer uh, Van der Ham geeft aan... als er hier over dit onderwerp gesproken wordt... dan zeggen mensen, uh, er zijn geen taboes, et cetera. Uh, laat ik gewoon eens even heel simpel doen. Uh, het kabinet spreekt met één mond. Er zijn geen taboes. Geen taboes dus. In theorie kan er gesproken worden over het terugdraaien van deze bezuinigingen. Maar zoals het er nu uitziet, blijft het bij theorie. Want als je maximaal 16 miljard moet snijden... ligt het niet voor de hand dat een eerder afgesproken korting wordt teruggedraaid. Dus voor de bezorgde en boze leraren en ouders... blijft ook na dit debat de situatie ongewijzigd. De bezuinigingen van 300 miljoen euro blijft gewoon staan. Marcel Bril. Dan voetbal. Drie Nederlandse ploegen komen vanavond uit in de Europa League. PSV, AZ en FC Twente. De eerste wedstrijden zijn dat in de achtste finales voor Nederland. PSV heeft eerst een uitwedstrijd tegen Valencia. AZ heeft Udinese op bezoek. FC Twente speelt thuis tegen Schalke 04. Die wedstrijd begint om 7 uur. Bas Dichtler, daar uh, zit jij Bas. Ja, Hoe, schat jij, uh, Hoe schat jij die kansen van FC Twente in tegen de nummer 4 uit de Bundesliga? Uh, nou ja, dat is moeilijk. Ik denk dat het in ieder geval redelijk aan elkaar gewaagd is. Uh, niet zo heel lang geleden hebben beide ploegen natuurlijk ook een keer tegen elkaar gespeeld. Dat was in 2008 toen ze elkaar tegenkwamen. Toen won Twente. Dat was toen nog wel een soort verrassing. Inmiddels is de status van Twente in Europa wel wat gegroeid. Dus op basis daarvan alleen al, als je kampioen van Nederland bent geweest, mag je zeggen ben je minimaal gelijkwaardig. Bovendien zit Schalke een beetje in het dalletje. Die hebben de laatste twee wedstrijden in de Bundesliga verloren. Dus die hebben wel eens lekkerder in hun vel gezeten. Um, laat ik het zo zeggen, als ze honderd keer tegen elkaar spelen... dan denk ik dat Schalke vaker wint dan Twente, maar niet veel vaker. En wat moet Twente-trainer McLaren dan gaan doen? Een speciale opstelling specifiek uh, op, op uh, Schalke inrichten? Of moet hij gewoon van zijn eigen krachten uitgaan? Ik denk, Tim, dat hij gedaan heeft wat hij moet doen. Namelijk na die eclatante 6-2 in Eindhoven ja. van afgelopen zondag helemaal niets, Helemaal niets. Gewoon alles lekker laten staan zoals het stond. Dat heeft hij ook gedaan. We hebben net de opstelling in handen gedrukt gekregen. En het zijn dezelfde elf als in Eindhoven. Dat lijkt mij heel verstandig, want ja, het zou wel heel merkwaardig zijn... als je spelers teleur zou gaan stellen die in dat uh, elftal goed hebben gespeeld... en die dan nu plotseling op de bank zouden zitten. Ja, het simpele adagium, never change a winning team. Ja, zo is het. Ja. Hey, over die McLaren gesproken, onlangs liep je twee keer het veld af... tijdens een wedstrijd om te kijken in de katakombe... naar een tv-herhaling van een spelsituatie. Dat wekte verwondering, want niet duidelijk was of het mocht. Maar daarover is nu helderheid, begrijp ik. Ja, want de KNVB heeft al meteen uh, gezegd... Goh, wij vinden het eigenlijk wel raar dat je dat doet. Zou dat wel mogen? Die hebben dat voorgelegd aan de FIFA. De FIFA heeft daarover nagedacht en is vandaag tot de conclusie gekomen... dat ze willen dat dat niet meer gebeurt. Um, je mag de instructiezone, zoals het nou eenmaal heet... waar je zeg maar, als ploeg, als technische staf je bevindt... die mag je alleen in bijzondere gevallen verlaten. Nou, dit is geen bijzonder geval. Dus hij mag dat niet meer doen. De vlucht om inderdaad naar nou, te kijken of het wel of geen buitenspel was... te kijken of het wel of geen overtreding was... Um, dat mag dus niet. Um, en voor de volledigheid, zei de KNVB, melden we u ook nog maar dat het ook niet is toegestaan om in die, in die uh, instructiezone televisies of monitoren te plaatsen. Ja, dat staat toch wel een, dan een mooie op je mooie telefoon? Zijn. Ja, ja, je kan op je mobiele telefoon dat zien, maar dat mag dus ook niet. Dus hij moet zich uh... gedragen in de instructiezone. Zo is het gedraagje, foei. Ja. Bas Tichler, dankjewel. Om zeven uur die wedstrijd, dus FC Twente, Schalkenufier. En daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Tim en ik wensen u een heel goede avond en ga naar Joost Eerdmans. Joost. Ja, Huzella, goedenavond. Uh, feest hier trouwens, want onze, onze Jan de Middelkoop is, is jarig. Hoera. Nou, dat bedoel ik. Dat wilde hij ook even horen. Uh, die jongen is al 28 geworden, dus feest. Maar uh, wij gaan het niet over zijn verjaardag hebben, wel over de doldwaze fusiedrift. Uh, dat is uh, waar ik het even noem. Alles moet groter in Nederland, weten jullie wel. Uh, ziekenhuizen, scholen, of het zijn gemeentelijke herindelingen. Alles moet groter en massaal. Maar wat levert dat nou op? Nou, veel bonussen, hoge salarissen voor de directie. Kleinschaligheid, het is verdwenen. Het was een van de, van de aanbevelingen van Pim Fortuyn. We hebben het uit het oog verloren. De politiek zei, het moet, groot, het moet groot en het moet massaal. En ik vraag me zeer af, is dat goed? Sterker nog, ik zeg, stop ermee. Stop met fuseren. Alles groter maken, het lost niks op. Kwaliteit sneeuwt onder. Het gaat vooral om de grootte en om uh, ja, de macht misschien. En het salaris, maar de echte kwesties waar ze voor zijn opgericht, die, die organisaties, daar draait het niet meer om. U kunt bellen 081121 om met mij te debatteren. Stop met fuseren. 081121 of hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans. Dan zit u in de avondspits van WNL. En uh, we zijn er dus zometeen, even na half zeven. Gaan we beginnen. Tot zo, na het Nationaal.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 En u ontvangt een eerlijke rente van 2,7% zonder beperkende voorwaarden. Kijk op asnbank.nl. ASN Bank. Voor de wereld van morgen. Cinema, cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Gamin op TV 5 Monden. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5 Monden.com Radio 1. Het NOS-journaal. De grote Griekse obligatieruil is bijna gelukt, meldt de regering van Griekenland. Internationale investeerders en banken moeten voor 9 uur vanavond aangeven... of ze akkoord gaan met het kwijtschelden van meer dan 100 miljard euro aan leningen. Als dat niet gebeurt, weigert Europa een nieuwe lening... van 130 miljard euro aan Griekenland te geven... En gaat het land deze maand nog failliet. In Berlijn neemt Christian Wolff rond deze tijd afscheid als president van Duitsland. Bij het presidentieel paleis wordt hij met militair eerbetoon uitgezwaaid door het leger en de politiek. De eerbetoon is omstreden omdat er veel protest is tegen de eresoldij van 199.000 euro... die Wolff jaarlijks tot het einde van zijn leven krijgt. Enkele voorgangers van Wolff en andere prominenten boycotten het afscheid.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 Hij wil de collectie Magisch Realistische Kunst onderbrengen in een museum in de Achterhoek. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Het is inmiddels op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wat gat in het oosten, maar die zijn verdwenen. En dan wordt het op veel plaatsen helder. Dat betekent voor het zuidoosten van het land dat we daar kans hebben op temperaturen rond of zelfs iets onder het vriespunt. In het westen van het land liggen de minima rond 2 tot 4 graden. Daar ook iets meer bewolking, met name sluierwolken zijn dat. Maar de wolken worden wel geleidelijk aan dikker en dat proces zet morgen door betekent dat de zon het moeilijk gaat krijgen. Eerst in het noorden en westen, later ook in het zuidoosten van het land. Maar het blijft wel droog en het wordt uh, vrij zacht met 9 tot 12 graden. De waait uit het zuidwesten is matig en bij zee vrij krachtig windkracht 5. Dan zaterdag wolkenvelden. Misschien wat lichte neerslag, maar het zijn geen grote hoeveelheden. Zondag is het weer droog en dan schijnt de zon. En beide weekenddagen halen zo'n 12 graden. Ah, nee, verkeersinformatie De files van de avondspits zijn op de meeste plaatsen opgelost. Maar op sommige plaatsen gaat dat uh, opvallend moeizaam. Dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat tussen Leidschendam en Zoete 8 kilometer file. Ook op de A12 Den Haag richting Utrecht is het nog opmerkelijk druk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk 7 kilometer file. De A15 van Rotterdam naar Gorkum gebeurde aan het begin van de Spits een ongeluk. De rijstroken gingen al snel weer open, maar toch krijg je dat niet meer zo 1, 2, 3 goed. Tussen Henneke de Ambacht en Papendrecht staat nog 7 kilometer file. En de A27 van Utrecht naar Preda, nog een van de langste files tussen Knoop en Everdingen en Noorderloos 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Stop met fuseren, alles groter maken, lost niks op. Goedenavond, welkom bij Avondspits. Over alles moet maar groter en groter, maar waarom? Praat mee. Bel WNL 0800 1121. In een kwart eeuw verdubbelden onze ziekenhuizen en werden onze scholen ruim anderhalf keer zo groot. Alle pleidooien voor meer menselijke maat in zorg en onderwijs, ze zijn verdwenen. Kijk eens naar de kolossen waar de woningcorporaties in huizen. We verdwijnen in bureaucratische molochen. Bedenkt u maar, hoe hoger de torens, hoe hoger de salarissen van de directie. Is het toeval dat in deze anonieme gebouwen gouden handdrukken en mismanagement schering en inslag zijn? Mevita in Holland, de hbo-fraude, Vestia, schandalen genoeg. Directeuren die het vooral belangrijk vinden om te beleggen en winst te maken met grote risico's... en met het geld van de burger waar ze zelf alle contact intussen mee verloren hebben. Status en salaris van de bestuurders tellen meer naar kwaliteit en betrokkenheid. Groeien is tot hoogste doel verheven. De doldwazen fusiedrift heeft ons in een wurggreep. 0800 1121. Dat is hem dus. Stop met fuseren vanavond. Een van de, ja, de aanbevelingen van Fortuin tien jaar geleden uh, deze, deze maand. En uh, hij zei dat ook al. Kleinschaligheid, maatwerk moet je doen. Maar nee, op de een of andere manier wordt alles maar groter. En zelfs mensen die ervoor doorgeleerd hebben, die zeggen... aangetoond is het niet dat het ook effectief is. Of het werkt, of het echt de mensen dichterbij brengt... of in ieder geval het probleem uh, mee verhelpt uh, op oplossen... U kunt bellen 0800 1121, vindt u dat ook? Stop met fuseren, laten we dus minder fuseren... en wat meer kleinschaligheid betrachten op die terreinen die ik noemde. U kunt het laten weten. U kunt ook Twitter. hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans. Edward Prins zegt, fuseren in het bedrijfsleven... resulteert vaak in monopolieposities... Pos Monopolieposities en het is alleen maar slecht voor de consument. Eh, 100% Vegan zegt eh, steeds meer grote multinationale, on, multinationale ondernemingen, vijandige overnames, geen keuze, groeien moet. Eh, Xander de Haas eh, zegt Eerdmans: niet stoppen bij stoppen, eh, maar opsplitsen wat te groot is geworden. Management terugdringen. Eh, Jan de Jong: eh, eens st stop met fuseren, accepteer kritisch. Uh, Groeiplafond bij organisaties. Marginale meeropbrengst is namelijk vaak ver te zoeken. En Anne Stierman twittert op hashtag WNL oneens. Griekenland heeft veel kleine bedrijfjes. Dat zegt genoeg. Grote bedrijven zijn essentieel voor een stabiele economie. Wat zegt u? Groot of klein? U kunt uh, meedoen uh, aan Avondspits. Mijn stelling is vanavond stop met het fuseren. Alles groter maken. Het lost niks op. En Henk, of sorry, Mark Westendorp uit Heemstede was onze eerste beller. Goedenavond, Mark. Hallo, Joost. Ja, je bent strafadvocaat, hè? Ja, dat klopt. Maar waarom ben ik dat? Um, be zeg maar. Er kan op zich, ben ik best met je eens, dat het, dat het niet altijd maar goed is. Maar er zijn ook wel redenen om te bedenken waarom het wel goed zou zijn. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingsorganisaties. Als er één grote ramp gebeurt, dan krijg je de samenwerkende hulporganisaties... met één spotje, één nummer. en dan werkt ineens iedereen samen. De rest van het jaar, dan zijn er een hele hoop... Organisaties met allemaal reclamespotjes, allemaal briefpapier. Ik heb bijvoorbeeld gecollecteerd voor een goed doel. Blijkt het gewoon precies nog een keer zo'n goed doel te zijn? Mensen worden zo langzamerhand goede doelen moe. De... Ik zat in Bosnië mm. en daar waren toen ik in zat ongeveer 183 organisaties. Actief. Moet je, je voorstellen, 183 keer een hoofdpartie, 183 keer brief. Nee, absoluut. Maar weet je wat mijn punt is? En, als ik die, is ja, vond, ja, ja, ja, Mark. Maar als ik die zie, dan denk ik altijd in welke uh, bureaucratische uh, arm gaat mijn geld uh, zitten. Eh? Begrijp ja, wat ik nou, bedoel? Ja, goed. De directeur mogen tegenwoordig niet meer dan 124.000 euro verdienen. En, ja, maar als er 12 uh, directeuren zijn, dan heb ik liever een kleine organisatie die ook wat doet met mijn geld. Ja, dat, uh, dat, daar valt op zich best wel wat voor te zeggen. Maar neem bijvoorbeeld uh, het leger, dat is een slagvaardige ja. organisatie. met ja. Kleine eenheden, soms compagnieën van 150 man, bataljons van 600 man, die kunnen prima op hun niveau organiseren, maken toch deel uit van een groter geheel. Mm. Neem bijvoorbeeld een Heineken officieel, allemaal grote organisaties, één huisstijl, één. Eén uh, gezicht uh, naar buiten, maar die, die kunnen uh, lokaal prima opereren. Dus ik denk dat het best zou kunnen. Er moet alleen gewoon op een efficiënte manier gewerkt worden. En ja, net als met een overheid. De, er moet een bepaalde decentralisatie zijn. Je moet het dus klein, het klein organiseren ja. ja, groot. Je zegt toch samen, samen bundelen qua kennismacht enzovoorts. Uh, huisstijl, maar wel lokaal, of tenminste, hef, klein organiseren ja, bij de ik mensen. Denk dat je... Ja. Ik denk dat je best eventueel een kleine school uh, zou kunnen houden. Maar ik, ik vind echt niet nodig dat er dan weer een aparte huisstijl uh, en, en aparte dingen voor moeten. Stel je voor, nog een stichting. Daar nou. moet dan allemaal weer geld voor. Ik nou. denk dat je het best efficiënt kan organiseren. Maar je wel macht op een bepaald laat niveau okay. moet houden. Mark Westendorp, je was onze eerste bellen. Dank je wel voor het bellen. 081121. Stoppen met fuseren, alles groter maken. Het lost niks op. Wat vindt u? 081121. Mevrouw Lamé uit Soest. Goedenavond. Dat is toevallig, want we hebben zo meteen Josla mee aan de lijn. Is dat toevallig uw man? <lacht> nee. Nee, oké. Okay. Conservatief. Misschien wel ergens in de familie. Misschien, gaat u door. Um, dat, uh, dat instellingen uh, fuseren, dat heeft de overheid zelf in de hand gewerkt. En dat heeft alles te maken met uh, alsmaar groeiende regelgeving, grotere papierkraam. Ik ben jarenlang uh, directeur geweest van een uh, verzorgingshuis... met 66 bewoners en 151 aanleunwoningen. Hm. En dat konden we met z'n tweeën, best mannen. Met een, uh, een, een directeur, een adjunct, die administrateur was... met een assistente. En dat was de hele top van het ja. huis. Okay. Maar op het moment dat, uh, dat je... Helemaal achter je bureau verdwijnt en daar tijd tekort komt. dan moet je de mensen bij gaan nemen. en dan wordt de organisatie toch wel. Ja, waar. en er moet een communicatieadviseur bij. en er moet nog een klankbordgroep nee, nee, nee, nee. op enzovoort. Nee, dat kan niet. Wij Veel... oh. deden het allemaal heel goed. Oh, dat klaar. deden jullie zelf? We deden alles. Beelden nee, ik dacht dat je. Salarisadministratie, Kijk, salarisadministratie, et cetera. Kijk, al. Nee, maar wat maar... ik zeg. Ja, precies. Meestal zie je het omgekeerd. Als er mensen bijkomen, dan hebben ze weer geen tijd om met elkaar te praten. Moet er moet een communicatiefiguur ja. bij. En dat bedoel je ook te zeggen, hè? dan wordt het steeds, uh, steeds er voller. Wordt, er wordt zoveel op papier gevraagd van de overheid. Want die willen alles onder controle houden. En dat leidt tot fusies ja. dat je centrale administraties krijgt. En dat is, dat is nergens goed nee, voor. Lange het formulieren. hele gecalculeerd naar het CAK. Denkt u dat de verzorgers dat beroep hebben gekozen om de hele dag te lopen calculeren? Ik hoop het dat niet. Het dus op nee. dus Oké. Okay. Die, die handen kun je beter aan bed gebruiken. Dankjewel, Riela uit Soest. Uh, dankjewel, het bellen. Twitter gaat ook uh, lekker door. Kees Martijn Segaar zegt... Fuseren heeft alleen zin als culturen matchen en aanvullen. Als je het vanwege bezuiniging doet, krijg je kosten met betrekking tot lastige integratie. Jacques Monasch, hey, PVDA Tweede Kamerlid, zegt eerder geheel... eens met je stelling, Joost. Kiezen voor de menselijke maat succes. Jacques, als je luistert en je wilt bellen, bel ons even op 0800 1121. Kan je nog wat toelichten vanuit de PVDA-fractie... Eh, wat jullie eraan kunnen doen om dat af te remmen. Eh, fuseren, zeg ik dus, stop ermee. Groter maken van zaken helpt niet. Sam van der Pol twittert, ja, Joost, je hebt gelijk... maar hangt niet samen met geglobaliseerde wereld. En dat stop je dan veel moeilijker. Eh, Leonard Faber zegt eh, inderdaad minder schaalvergroot. ...bij fusies is altijd de belangrijkste vraag. Wie wordt de CEO? De rest lijkt ondergeschikt. En uh, Joost Griek zegt... ...Joost, het gaat om bestuurskracht, zeggen de voorstanders. Maar wat is dat dan? Gaan we zo over praten, Jo. Blijf uh, luisteren. Paul Kemper, uh, 80 tot 90 procent van de fusies mislukt. Ophouden dus met fuseren gokken en waarden vernietigen. En tot slot Peter de Hoog zegt... Eermans fusier is helaas... Vaak helaas een ego-dingetje van de bedrijfstop. 80% van de fusies realiseert haar fusiedoelen niet. Dit is de tweede tweet die dat al zegt. Dus daar moet een kern van waarheid in zi zitten. Ik verwacht eerlijk gezegd ook dat het heel banaal is dat ego's fusies drijven. Mensen, dat ego's, ambitieuze ego's zeggen, we moeten groter worden. De drift, zeg maar de, de, de sarcosisering van de, van de maatschappij. Van we moeten het groter maken, want anders dan stellen we niks meer voor. Je ziet het bij zorginstellingen, je ziet het bij scholen. Mammoetscholen stampen ze de grond uit. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij gemeentelijke herindelingen tegen de zin van de burger. Dus wordt het maar bij elkaar gevoegd omdat de commissaris der koningin het wil. Ik zou vragen u dus, wat, bent u, wat vindt u? Stop met fuseren. Alles groter maken, los niks op. U kunt meedoen 0811 0800 21, en u zit in avondspits. Jos Lamee ga ik me spreken. Hij is directeur Riach uh, Reinmond En het leuke van Jos Lamee is dat hij de enige zo'n beetje in de wereld is, tenminste, die ik heb gevonden, die heeft geweigerd om te fuseren. Uh, ondanks grote druk uit de landelijke politiek. Jos Lamee, goedenavond. Josh. Jos, dat klopt Je hebt echt gezegd, als Borst, die, die zat jullie te pushen en die zat bijna elke week te bellen. Wanneer uh, neem je de stap en jullie hebben geweigerd al 30 jaar lang om te fuseren. Ja, klopt. En waarom? Uh, nou, een beetje wat eigenlijk de hele avond al bij jou langskomt mm -hmm. vanwege de menselijke maat. En omdat we uh, dachten groter worden, dat levert niet een betere dienstverlening op en een betere organisatie. En geen spijt van? Daar heb ik geen spijt van, nee. nee, nee Ook niet nee. qua salaris? Ook niet qua salaris, nee. Want dat, dat lijkt soms wel echt een doorslaggevend argument te zijn voor, voor bestuurders. Nou ja, de, de, de, de ego speelt altijd wel mee. Dus als je in een gezelschap zit en iemand vraagt... Goh, ben jij bestuurder over hoeveel mensen dan? En je moet zeggen 300. Dan ja. zegt iemand, goh Frits is over 3000. En dat, ja... Dat moet je toch altijd even slikken. Ja, dat, dat De ja, lijn heeft niet een positieve klank nog. Dat nee. begint langzamerhand weer terug te komen. Heb, ja. je, heb je ook nadelen die je kan noemen? Heb je zegt van joh, wij hadden samenwerking op zich wel, wel gewild. Uh, of we hebben op een bepaald aantal vlakken de boot toch gemist, als RIAG uh, Rotterdam, Rijnmond. Of, of kun je eigenlijk geen nadeel bedenken? Ja, er zitten wel nadelen aan. Omdat het wat eerder ook gezegd is, overheidsbeleid was dat je moest viseren. Hè, dus RIAS met APZ. En, en vervolgens APZ en weer met elkaar zag je gebeuren dat, wat eerst had je landelijke centra bijvoorbeeld, waar iedereen vrolijk heen reisde en kennis gedeeld werd. En vervolgens werd, deed je dat in kleine organisaties, bracht je dat in praktijk. En langzamerhand werd dat geclaimd door de grote instituten. Uh, en die konden ja. onderzoek doen en die konden ja. projecten financieren. En ja, dat is dan toch lastiger. Ja. Maar de laatste tijd zie je daar weer een positieve uh, kentering in komen. Dat ook die grote instituten wat makkelijker hun grenzen openstelden. Ja, precies. Want Mark Huiben van Beerenschot, heb ik gelezen, die heeft, is gepromoveerd op, uh, op de bureaucratie zeg ja. maar, van, van de zorg. En die zegt: Het is nooit aangetoond dat het ook beter is om groter te zijn. Dus jullie ja. doen het waarschijnlijk minstens net zo goed als je collega's. Ja, die onderzoeken, eerlijk gezegd, is het tegendeel ook niet aangetoond. Alleen op een gegeven moment, zeker op, uh, in de jaren 90, toen bleek toch dat er heel veel overheid zat. Dat er maar tien uh, ja. cents per gulden was dat toen. Uh, bij studenten of bij patiënten terechtkwam en de rest toch in overheid ging. Ja, nou. Maar goed, ook grote instellingen hebben geleerd. Dat moet Daarom. Zeg, hou stand in Rijnmond, zou ik zeggen, <laughs> daar. Want je <hier> zei de <laughs> aftekst en oplikst, geloof ik, van de hele Hou het vol, blijf zelfstandig en niet, uh, niet fuseren. Oké, okay, dankjewel. Uh, <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Okay, Josla Mee, dat is dat van directeur uh, Rotterdam rijnmond Riach. En hij zegt dus met mij eens, uh, is hij stop met fuseren. Alles groter maken, los niks op. Zij hebben daar moedig stand uh, gehouden. Remon Schepers zegt, uh, groot is log. Klein en snel, en dat hebben we nu net nodig, is het dus ook mee eens. En uh, Barry van, van Zeilst zegt, uh, Joost volledig eens, elkaar in de ogen kijken. Brengt medemenselijkheid hoog tijd, lijkt mij. Spindokters dus en grote bedrijven kun je met al hun interne bureaucratie zien... als een soort van sociale werkplaats voor uitgerangeerde managers. En Peter Klein uh, zegt, uh, eens, grote organisaties verliezen contact met klant en personeel. CKPN exporteert werk naar Filipijnen en de top verdient prima. Uh, Peter Huismans uit Halskuren. Ja, goedenavond. Goedenavond, Peter. Nou, ik ben het inderdaad met de stelling helemaal eens. Uh, als ik kijk bij ons in de regio, wat daar uh, de laatste jaren gefuseerd is... dan kan ik geen enkel geval noemen dat er uh, meer, een betere dienst verleend wordt. Uh, sterker nog, uh, de mensen die daar werken... hoor je over het algemeen niet anders dan klagen en praten over de tijd zoals het vroeger was... waarbij de top uh, bekend was bij de patiënten... Uh, dat ze nog eens een keer contact hadden met die mensen. Uh, ze verliezen gewoon alle contact. Ja. Ze verdienen vreselijk veel geld. Ja. Uh, dus dan praat ik over uh, meer dan 200.000 euro. Ja. En uiteindelijk uh, gebeurt er maar heel weinig. Ze proberen van alles. Uh, ze proberen de dus zaak te uh, commercialiseren. Er komen uh, restaurants. Uh, ja, fitnesscentra. mensen vanuit ja. af uh, ja. kunnen komen. Allemaal luchtballonnen die uiteindelijk allemaal weer ploffen. Ja. En vind je het niet opvallend als je inderdaad ziet... scholen zijn anderhalf keer zo groot geworden de laatste twintig jaar... ziekenhuizen verdubbeld uh, in, in grootte... Dat, dat daar de mensen nooit om is gevraagd. Hè? Dat gebeurt dus zonder dat wij zeg maar, als, als afnemers, als consumenten... daar ook maar iets uh, van, van invloed op hebben. Nou, dat is het dus precies. Kijk, er is ook dus in, in de organisatie zie je dat er bergen met managers bijkomen. En van onderaf is er nooit gekeken van wat is hier nodig. Nee. He, wat, wat moeten wij doen om die dienst te verbeteren? Uh, nogmaals, het wordt van bovenaf gestuurd. Mensen die Precies. in principe niet uit die zorg komen. Ook nog eens, ja. Uit, Managers, uh, ja. Dus ja goed, we zien het gewoon met alle fout gaan. En hoe eerder we dit aan al toe kunnen roepen, hoe, hoe beperkter de schade blijft. Nou, ik ga het vragen, dankjewel Peter, aan Jeroen Posma. Want hij is in het dagelijks leven promovendus aan de Erasmus Universiteit. Hij doet onderzoek naar schaalgrootte van zorgorganisaties. Goedenavond Jeroen Postma. Goedenavond Joost. Ja, hallo Jeroen. Jij hebt dus heel veel kennis van die, van die schaalvergrotingen. Uh, je hebt veel onderzoek. Uh, wat ja. is de trend, de belangrijkste trend die je waarneemt? Ja, nou ja, eigenlijk zien we op dit moment in de zorg twee trends. Um, de eerste is die van die schaalvergroting uh, die je al genoemd hebt. Fusies, met name tussen de traditionele zorgorganisaties die steeds groter worden. Maar we zien nog wel een andere trend... en dat is toch ook de opkomst van allerlei vormen van kleinschaligheid. Uh, ik zal een voorbeeldje noemen in de uh, gehandicaptenzorg. Zijn er zijn heel veel van die grootschalige instituten die je vroeger had... op die aparte terreinen, bijna allemaal afgebroken. Huh? En uh, mensen met een beperking kunnen steeds makkelijker kleinschalig... in een normale woning in de wijk wonen. Dus naast die schaalvergroting... Uh, zien we ook op allerlei gebieden uh, kleinschaligheid opkomende zorg. En zou het dan ook samen moeten, vind jij, grootschaligheid gecombineerd... of zou je gewoon moeten zeggen, we gaan weer terug naar kleinschaligheid? In sommige gevallen, um, laat mijn onderzoek wel zien, heb je een grotere schaal nodig. Um, je ziet nu... In de Noem eens een voorbeeld. Waar, ja, ja, sorry. In de, ja, ja, nee, ja. <laughs> Ziekenhuizen? In ziekenhuiszorg zie je nu uh, uh, de, de concentratie van hele specialistische zorg... Hmm. Um, het is, het is heel simpel. Op het moment dat jij een hele complexe operatie moet ondergaan... Uh, die misschien maar honderd uh, keer in Nederland voorkomt... dan kun je dat wel in ieder ziekenhuis, in iedere uh, plaats willen organiseren... Alleen de consequentie daarvan is uh, dat de kwaliteit gewoon wordt. Nee, voor specialisatie. Dan... Precies, wil je best ja. ver reizen. Alleen het gaat er niet ja. om dat je ineens 200 kilometer voor überhaupt een ziekenhuis, hebben wij zo spreken, moet gaan rijden. Want dat, nee, begint om, dat, begint, dat beeld dringt zich wel op als je het hebt over het fusie, de fusiegeschiedenis inmiddels. Dat je, dat je steeds ja. grotere vra, Je vraagt steeds meer van mensen natuurlijk, hè, van patiënten. Ja, nou, je moet, je moet goed kijken over welke soort zorg je het hebt. Kijk, voor de, voor de langdurige zorg, waar mensen ook wonen, is het heel belangrijk dat die uh, om de hoek kan worden aangeboden. En uh, dat is ook nog steeds zo. Ja. Uh, maar ook binnen, ja. binnen grootschalige organisaties. Ja, maar als je thuiszorg, thuiszorg dat, is, dat is gewoon ja. thuiszorg. Waarom moet dat landelijk? Waarom moet dat een landelijk bestuur hebben? Waarom moet dat een landelijk uh, soort, soort uh, samen, samenwerkingsverband zijn? Dat is toch ongelooflijk onzin? Thuiszorg ja, is gewoon lokaal. Nee. Nee, ben ik ben het helemaal met je eens. Kijk, uh, we zien de, uh, op sommige plekken de positieve kanten van schaalvergroting... Uh, maar zeker ook de ne negatieve kanten. En kijk, waar wordt gefuseerd met het oogmerk om de zorg beter te maken... en betaalbaarder te maken? Ja. En dat gebeurt op heel veel plaatsen ook... met bestuurders die heel integer ook bezig zijn. Ja, zien we helaas aan de andere kant ook die gevallen... Uh, waar zorgbestuurders vooral bezig zijn met hun eigen salaris nou. uh, en met prestige... Ja, en dan ontstaan dus uh, de misstanden zoals jij die uh, ja. aan het begin van je uitzending... Ja, precies. Nou, we gaan nog ja. luisteren naar wat, wat, uh, wat bellers. Uh, Jeroen Posma, promovendus van de Erasmus Universiteit. Uh, dank je zeer voor je bijdrage. Een avondspits. Uh, Robert Snel uit Papendrecht. Goedenavond. Hoi, Robert. ik uh, ben het dit keer niet met Jace. Vertel. Ik heb zelf een geno genootschap opgericht. Het heet het Girafgenootschap. En wat we doen is gewoon met elkaar kijken naar leiderschap. En waar het in essentie om gaat, en dat bepaalt ook de is. Dat wat heel vaak misgaat, en wat ik ook bij de vorige sprekers hoor, het gaat om de wat-vraag bij heel veel fusies, terwijl het moet gaan om de waarom-vraag. Ja. En als de waarom-vraag goed is ingevuld in combinatie met leiderschap, en dat is ook wat Pim Fortuyn altijd heeft gezegd, weet je wel, als schaalgrootte nodig is en de waarom-vraag is goed ingevuld met de juiste leiding, heb je geen probleem. Precies. En als er transparantie bij hoort en je hebt een toppen nodig die vijf ton moet verdienen, dan past dat. Alleen... De ellende in Nederland is dat we eigenlijk uh, uh, uh, niet in staat zijn door ons poldermodel om de waaromvraag goed in te zullen. En denk je dat die dat, dat, gecomb ja. ja, dat, dat gecombineerd met gebrek aan echt authentiek leiderschap. Ja. Ik zal de organisatie niet noemen waar ik vandaan kom, maar dat is een hele mooie bank die niets anders dan fusies doormaakt. Ja. En als de, de, de succesvolle banken zijn nou. waar de waaromvraag goed is opgelost. En dat is wel, Eckhart Vince heeft er een mooi boek over geschreven: de Eckhart Notes. Dus de celle-theorie, dat als je dan groot wordt, wordt dan wel klein lokaal. En dat ja, je dichtbij dan, zijn. precies. Maar ja, die onderzoeken de, die je net de, voorbij zag de, komen, Robert, die je net voorbij hoorde komen op Twitter... ...van 80% van de fusies leidt leid niet tot een verbeterde efficiëntie en effectiviteit. Kijk, er zijn een hoop mensen ja, die hij, verdienen, da, hoop mensen verdienen aan fusies, hè? ook de, de mensen die de fusies mogelijk maken, zeg maar de adviesbureaus. Ja, maar dan is het voortraject dus onprofessioneel of aan ja, ja. ingevuld oké okay. ingevuld. Want als je, kijkt, als je kijkt naar alle waterschappen enzovoort enzovoort, dan ging het echt, die heeft het grootste torentje... En voor de fusie zetten ze dus het grootste hoofdkantoor neer... om te horen dat daar het hoofdkantoor kwam. Ja. Dat heeft niets te maken met waarom en Precies. eindgebruik... Gesprek, goed analyseren, leiderschap. Ja. Yes, Oké, okay, dank je, Robert. Ja, Goed analyseren, terecht wat Robert snel zegt. En duidelijk de waarom-vraag stellen. Waarom moet je fuseren en niet wat en hoe? En die vraag wordt inderdaad heel vaak overgeslagen. Maarten ten twittert het schaalgroot... is mij met name belangrijk bij kleine marge of budget... Uh, maar overleven bij kleine marges vraagt topbestuurders. Maar Raymond Schepers zegt nog een reden het niet te doen. Achter elke schaalvergroting zit een callcenter. En Martijn Smit, uh, eerbans fusier in de private sector, vindt iedereen prima. Moeilijk om dan in de publieke sector Calimero te blijven. Maar liever klein. Dat is ook weer een terecht terechtpunt. Uh, even kijken. Dank je. Ja, René van Gellekom uit Westkapelle. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Vertel. Ja, en, ik ben het met je eens. We, moet, we moeten niet vergroten. Ik, ik moest wel lachen om het, de reactie van Jacques Monach. Want juist onder twee uh, kabinetten paars uh, is dit hele gebeuren ingezet. En volgens mij is dat in dat paars uh, de PvdA nogal prominent in het, uh, in het bestuur. Ja, beter ten halve gekeerd uh, dan ten hele gedwaald, uh, denk ik altijd. Nee, dat vind ik ook. Maar ik zou toch graag even gememoreerd worden. Ja, je hebt memoreerd We moeten ook weten waar, als we over de waarom -vraag hebben... dan moeten we ook vragen, ons afvragen, Hoe komt waar kwam het? Van het vandaan? Ja, oké. Okay. Eh? Dus, dus uh, maar kijk, het, het is al lang bewezen en we kunnen daar een hele onderzoeken op loslaten, maar de klant, de zorgklant... die is gewoon slechter af door al die fusies. Er is op geen enkel niveau, ziekenhuisniveau... ouderenzorgniveau, kinderzorgniveau... is geen enkele verbetering te vinden... En dan kun je wel zeggen, ja, je hoort alleen maar de slechte dingen. En dat ben ik ook wel met je eens. Dat dat leuker uh, in de media staat. Nou. Maar ik kan geen voorbeeld noemen waar het wel goed nee, gaat. Nee, precies. Is. Want ik wil vragen aan de mensen en bellers, dank je René... of er voorbeelden zijn van een geslaagde fusie. Dat had ik eerder moeten vragen. Maar het is wel heel erg leuk als u dat op Twitter laat weten. Wat is nou een succesvolle fusie geweest? Waarvan je zegt, nou, daar zijn we nou eens met alle, alle opzichten beter uitgekomen. Peter Klein zegt, eens grote organisaties verliezen contact met klantenpersoneel. CKPN exporteert werk naar Filipijnen. Top verdient prima. Jan Roos zegt, Joost, WNL moet over drie jaar fuseren. Ja, de vraag is of dat een verbetering gaat worden, Jan. En Vincent van Eekhout zegt, Eerdmans, fuseren is een middel als het goed is voor de klant doen. Als groter niet beter is voor de klant, dus niet doen. Precies, stop met fuseren, alles groter maken, het lost niks op. Eh, Hans van de Heuvel uit Jouden. Ja, goedenavond. Ook eens? Uh, nou, het fuseren op zich is niet zo'n groot probleem. Alleen, uh, waar ik dus tegenaan loop... Dat is dus dat men buiten het fuseren eh, eh, in Den Haag eh, alles moest worden geprivatiseerd. En dat is juist in de zorg is dat zo hard nodig dat er gecontroleerd wordt. Mm. Eh, want ik zie dus in zorginstellingen zie ik dat het aantal mensen op de werkvloer vermindert en het management blijft zitten. Ja, u bedoelt meer handen aan het bed, maar dat willen we ook al sinds 2002. Uh, ja, maar dat kan ook, ja. dat kan ook, ja. als ze dus in dat management maar eens een keertje een bezem doorhaalden. Ja, maar privatiseren zou wel moet, tot, moeten leiden tot meer efficiëntie, dat is, dat is wat, wat marktwerking. Dat, dat is niet waar, want de bureaucratie binnen de instellingen wordt groter. Op de Veluwe heb je dus uh, uh, de Hartenberg, dat was een instelling, en je hebt Lo, dat is ook een instelling. Ja, die ken ik nou, ook nog, ja. Ja, er wordt alleen ja. maar op de werkvloer minder uren uitgedeeld. Want op de werkvloer moet het bezuinigd worden, want anders krijgt het managementcentrum niet. Nee, daar zit, daar een... zit bij Cerelo op het ogenblik iemand, ja. Ja, die, die dus bij een ministerie wegkomt als secretaris-generaal en die is dan bestuursvoorzitter. Nou, hij Hans, nog ik, moet je ja, wat... ik moet je onderbreken Hans, want het is bijna 7 uur. Dank je, dank je, Hans van Heuvel. Bel nog een keer terug op een, op een of ander thema dat je aanspreekt. Want we zijn er doorheen, dames en heren. Op Twitter kunt u de strijd verder volgen. Hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans. Straks op deze zender is op een ronde voor AZ, PSV en FC Twente. Een plek in de volgende ronde van de Europa League staat namelijk op het spel. Dus zometeen ziet u en hoort u dat op Radio 1 of Radio 1.nl. Ik ben er morgen weer en veel plezier bij het voetbal. Tot morgen. Ja, Vrouwen, vandaag 8 maart Internationale Vrouwendag. Girls, Met in de nacht klinkt anders, uitsluitend muziek van en door vrouwen. Girl, Komende nacht tussen 2 en 6. Internationale Vrouwendag. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dus u belt. 1888, nummerinformatie. Met wie kan ik u doorverbinden? Met de sportschool. <lacht> nee hoor. Ik ben op zoek naar een Turks NAJALTJ Gumel in Amsterdam. 1888. 1888, nummerinformatie. Als je opeens een nummer nodig hebt. Vang KPN, 80 cent per minuut. Ga nu naar transavia.com en win een Citytrip Barcelona met 2000 euro zak geld. Hoogstaat Buitentheater, Natuur, Stad en Cultuur. Kom naar Deventer Deventeropstelte van 5 tot en met 8 juli in Salland-Overijssel. Kijk op, ik ga naar Deventeropstelte.nl. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Frenk Barendse is manager van Alibay. En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Wordchild de wereld daardoor tot een optreden in Appenkendam.